1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Britse politie heeft opnieuw een arrestatie verricht... in de zaak rond de ontvoering van de Nederlandse journalist... Jeroen Oerlemans in Syrië. De man van 31 werd eerder deze maand ook al aangehouden... maar werd toen na korte tijd weer vrijgelaten. Hij wordt aangeklaagd voor het voorbereiden van terroristische handelingen. Over zijn identiteit wil de politie niet zeggen. Oerlemans werd in juli vorig jaar in Syrië ontvoerd... samen met een Britse collega... Hun ontvoerders waren waarschijnlijk moslimstrijders uit het buitenland... want sommige van hen bleken met een Brits accent te spreken. Eerder werden in deze zaak al twee mannen gearresteerd... die vanuit de Arabische wereld op de luchthaven Heathrow aankwamen. Winkelketen Schoenenreus blijft toch bestaan. Het bedrijf dat de afgelopen dag failliet werd verklaard... maakt een doorstart in een afgeslankte vorm. Investeerders zijn bereid geld te steken in de winkelketen... die zich naast een nieuwe winkelformule... meer wil richten op de verkoop via internet.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht. welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Nog een uurtje zijn we bij u tot twee uur. Dus. En in dit uur uh, is ook Bart van der Boom nog steeds aanwezig, de schrijver van het boek Wij Weten Niets van Hun Lot. Gewone Nederlanders en de Holocaust. Bart van der Boom is docent moderne Nederlandse geschiedenis... aan de Universiteit van Leiden. Er is een enorm onderzoek gedaan. Dik boek geschreven, standaard werk. Nou, daar hebben we het in de eerste uur uitgebreid over gehad. En daar zullen we het ook nu nog weer over hebben. Maar luisteraars kunnen ook bellen. En die kunnen bellen met persoonlijke verhalen over de bezetting in Nederland. Mag uh, natuurlijk ook uit de tweede hand zijn. De verhalen die u gehoord heeft van uw ouders of van opa of oma... Um, al uw verhalen zijn welkom vannacht in Casaluna. U kunt dat doorbellen 0800 21. En u kunt ook bellen als u gewoon een, een vraag heeft aan Bart van der Boom... na aanleiding van het gesprek dat wij net gevoerd hebben... het boek dat hij geschreven heeft. Dus 0800 21, dat is voor de mensen die willen bellen. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. NCRV.nl casaluna @ncrv En als u wilt twitteren, hekje Casaluna. Aan de telefoon, Max. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, ik bel voor met een vraag. Ja, dat mag. Mijn moeder die heeft in de oorlog met een aantal andere 18 maanden ondergedoken gezeten. Is verraden. En zijn naar het Hotel Oranje gebracht. Daar moest ze, heeft ze drie weken vastgezeten. Drie dagen onderweg met de veewagon naar Westerbork. En daar gingen op dat moment, ons is in 19, begin 1945 verraden. Gelukkig geen transporten meer. Maar de mensen, het stel waar ze ondergedoken hebben gezeten... die stonden binnen de volgende dag weer uh, thuis op de stoep. En ik ben op dit moment met een grootschalig familieonderzoek bezig. En ik vraag mij af hoe dat kan. Hoe dat mogelijk is geweest dat die mensen uh, niet gestraft werden. Ja. Dat, is, ja, dat, dat hoeft niet te raar te zijn. Um, uh, de Duitsers hadden als beleid... Um, dat mensen die alleen maar joden onderdak boden, uh, niet zwaar gestraft werden. F, uh, standaard was dat mensen uh, uh, een paar weken of een paar maanden naar Amersfoort gingen. Naar concentratiekamp Amersfoort. Okay. Um, um, uh, maar soms kregen mensen ook helemaal geen straf. Uh, dus de Duitsers maakten een vrij strikt onderscheid tussen mensen die onderdak organiseerden. En mensen die alleen maar onderduik boden. Dus het kan zijn dat de Duitsers hebben gedacht. van nou ja die mensen die hebben het gewoon voor het geld gedaan. of die, dat zijn maar kleine visjes. Uh, en dan was het niet ongebruikelijk dat mensen bijna geen straf kregen. Ja, dat klopt. Mijn moeder uh, moest uh, geld betalen. Ja, ook dat is niet zo ongebruikelijk hoor. Dat, dat gebeurde heel veel. Dat wil ook niet. Uh, hoewel dat wel laat in de oorlog is. Laten we zeggen, op dat moment in de oorlog. was dat over het algemeen wel beter uh, geregeld. Wat uh, betekent beter geregeld? Nou, kijk. Uh, in 1942, toen de deportatie is begonnen... toen bestond er nog geen onderduikindustrie. Die is pas in de loop van 1943 ontstaan... toen er ook heel veel niet-Joodse Nederlanders wilden onderduiken... Um en toen eenmaal dat goed op poten was... toen was er een heel systeem met geld en bonnen enzovoort. Um, en konden dus uh, onderduikgevers ook uh, bonnen krijgen... en geld krijgen om die mensen te verzorgen. In het begin zat dat niet zo, moesten mensen betalen... en moesten onderduikgevers vaak ook gewoon geld hebben... om überhaupt zwart voedsel te kunnen kopen enzovoort. Um, dus dat, dat komt ons nu heel onaangenaam voor. Maar je ziet in die dagboeken dat vrij veel Joodse onderduikers het best acceptabel vinden dat zij een soort financiële deal hebben... zolang die prijzen maar redelijk zijn. Dus dat is geen, maar dat is geen redelijk, taboe. Wat is redelijk? Uh, we, ja, dat verschilt 50, 75 gulden. Maar, maar waarop maan. gebaseerd is dat? Wat, wat die mensen aan kosten hebben? Of? Dat is, ja, dat is gebaseerd op wat het zeg maar, extra kost om dingen in de, uh, uh, op de zwarte markt te kopen... Um, en mensen krijgen dus ook iets voor zeg maar, het risico wat zij nemen. Dus het is een soort kost en inwoning plus risico. En er ja. zijn een soort normen voor wat dat kost. En er zijn mensen die buiten Joden natuurlijk heel erg uit... maar er zijn heel veel echt bona fide onderduikgevers... die er tegelijkertijd van uitgaan... dat die Joden deels moeten bijdragen aan de kosten die hiermee gemoeid zijn. Ja. Ja. Eén ding valt me op, want u zei net van... Ja, mensen vonden het gevaarlijk om Joden in huis te nemen... en deden het dan niet. En, en dachten ook, van als ze hadden geweten hoe, hoe erg het was in Auschwitz bijvoorbeeld... dan dan hadden ze het misschien toch gedaan. Maar, maar nu zegt u, van ja, ze werden eigenlijk helemaal niet zo zwaar gestraft. Nee, maar dat wist niemand. Mensen gingen er maar vanuit. op een gegeven moment wordt dat toch duidelijk? Nee, nee, oh. nee, nee. nee. Het, is, het is heel wonderlijk, maar mensen gaan ervan uit... dat uh, het levensgevaarlijk is om Joden in huis te nemen. De Duitsers hebben daar ook een heel uh, zeg maar, aansprekende one-liner voor... namelijk wie Joden helpt, wordt als Jood behandeld. En dat blijft enorm plakken. Dus dat idee vind je heel veel terug: dat mensen denken, als je Joden helpt en je wordt gepakt, ga je ook op transport. Maar op een, een gegeven moment is het wel duidelijk dat ze na drie weken weer thuis zijn. Nee, want dat staat natuurlijk niet in de krant. Dus dat, dat is ook een soort gerucht. Maar er zijn ook geruchten van, Ik heb overigens over, sommige mensen die Joden onderduik geven, die worden wel zwaar bestraft als het idee bestaat dat zij onderdeel zijn van een soort organisatie. Ja. Dus de berichten daarover zijn zeer tegenstrijdig. Mensen kunnen dat niet verifiëren. Ja, Max. Ja, ja ik. ik die mensen stonden dus niet binnen drie weken waren ze weer thuis... maar binnen een dag. Ja, ja het, het kan, het kan, dat, ik, ik neem aan dat u daarbij vermoedt... dat er misschien iets niet in de haak is met die onderduikgevers. Nou, dat klopt. Dat klopt en da, da, da, daar voert het nu te lang door... om dit zomaar even naar voren te brengen. Maar um, um, het, het grote vermoeden is... wat mijn moeder dan verteld heeft... wat ik nu aan het onderzoeken ben... is dat de man des huizes zelfs bij de SD werkt. Ja, ja, het, het zou een verklaring zijn, maar ik denk dat het ook mogelijk is... Dat, dat het ook wel is gebeurd dat mensen die dus wel bona fide waren... maar die gezien werden als kleine vissen, ook weer snel werden vrijgelaten. Dat is gebeurd. Want hoe lang zat uw moeder daar? 18 maanden. Is een 18 maanden verrader. Um, maar waarom zou die man als die bij de SD zit dat pas na 18 maanden doen? Nou, nee, er is een, een, een verrader geweest. Dus die man... Uh, de, de, het vermoeden is dat die man... Een dubbelrol gespeeld heeft. Dat hij waarschijnlijk in het verzet zat. en, en, en, daar, en, en bij de SD. vanuit die verzetsactiviteiten werkte. maar dat, dat moet ik nog onderzoeken. Maar dat klopt iets niet. Nee. Ja. Maar het blijft raar. dat die mensen binnen een dag. na 18 maanden mensen te hebben laten onderduiken. Uh, gewoon weer thuis waren. Ja. Zonder enige consequentie. Want, want is, uh, Bart van der Boom, is daar, is, is daar iets over bekend wanneer het één dag was en wanneer het drie weken was? Nee, niet dat ik weet. Nee. nee, ja, nee. Dat, dat is het interessante wat ik wil, uh, ja. wil, uh, wil weten. Ja. En, en leeft je moeder nog? Ja. En zij denkt hetzelfde als, als jij? Ja. Hm. Ja. Hoe, hoe ga je dat onderzoeken? Uh, onder andere bij het, uh, archief van, uh, het Nationaal Archief in Den Haag. En... De bekende, de bekende archiefplaatsen. Niot, Rode hm. Kruis, uh, Nationaal Archief. Is, is hier achter te komen, Bart? Nou, zo'n verraad lijkt me ontzettend moeilijk uh, te reconstrueren. Want daar werd al niet zoveel over van op papier gezet... en heel veel van die archieven zijn vernietigd. Dus het, het lijkt mij heel moeilijk uh, rond te krijgen. Nou, meneer Van der Boom, het, het verhaal is bekend... want uh, daar is laatst in een boek is het tot in detail over gepubliceerd. Oké. Okay. Dus ik weet van het verhaal af, maar... Ik, ik, ik, ik ben al bij het Nationaal Archief geweest, dat is een heel dik dossier. Oké. Okay. Maar ik heb nog niet uitgevonden waarom die mensen binnen de dag weer uh, thuis waren. Ja, ja. ja. Wil je nog iets vragen? Nee, dit is, dit is het hoofdpunt. Het het hoofdpunt. Oké. Okay. Dankjewel voor het bellen en succes met het ja, onderzoek. Dankjewel. En een nacht. Ja, hetzelfde. 8. Dag. Martin. Ja, hallo. Hallo met Martin Kroon uit Leiden. Ik, heb, uh, ik ben van na de oude oorlog, maar mijn ouders hebben twee keer twee Joden ondergedoken gehad. Terwijl ze ook zelf kleine kinderen hadden. En ja, die verhalen herinner ik me een paar anekdotes die ik toch wel heel opmerkelijk vind. Uh, de eerste twee waren een Joods echtpaar, waarvan de kinderen elders waren. En dat was niet makkelijk. Die vrouw die werd steeds hysterischer. En uh, Ze moesten dus weggehaald worden bij mijn ouders... omdat ze dreigde uh, de boel te verraden dat ze de straat op zou gaan. Dus dat is gebeurd. Wat er verder mee gebeurd is, weet ik niet. Maar in ieder geval niet bij mijn ouders meer. Die woonden toen in Rijnsburg, heel christelijk geformeerd dorp. Uh, ze waren ook via de groep van Johannes Post daarmee uh, dus, uh, in aanraking gekomen... En de tweede tweetal waren twee oudere broers, ook uit Amsterdam, die ook heel streng waren. En de anekdote is, is dat mijn moeder een keer jus morste op het eten. Nou, dat was natuurlijk absoluut jus zonder enig molecuul varkensvet, want er was helemaal geen varkensvet. Maar daarna weigerden dus die twee mannen uh, nog verder te eten. Het was al heel weinig wat er te eten was... Maar zo streng waren ze dus. Nou, dat gaf natuurlijk de nodige spanningen. Een leuke anekdote is wel dat mijn vader leerde schaken van uh, die mannen. Maar dat ze niet meer met hem wilden schaken toen hij begon te winnen. <laughs> en dat vond ik altijd ontzettend onsportief. Maar als je erin leeft dat ze eigenlijk alles al verloren. Ja. En dan ook nog met schaken, dan vind ik dat wel weer heel erg in te voelen. Ja. Ja. Dus dat is een uh, anekdote die ook is blijven hangen. En ook het gegeven dat er nooit meer na de oorlog met die mensen contact geweest is geen. Hadden, hadden uw ouders dat gewild? Dat weet ik niet. Uh, maar in ieder geval nooit meer een ansichtkaart of een dankjewel. En alleen via-via hoorden ze dat ze wel in de oorlog wel of na de oorlog weer een zaak hadden opgebouwd. Maar het waren dus bepaald weinig uh, makkelijke of hartelijke contacten. Dat uh, is mij wel bijgebleven. En dat geldt voor beide duo's dus? Ja, ja. En uh, waarom deden uw ouders het? Ja, uit hun geloof denk ik. Ze waren, uh, de, de broer van Johannes Post was dominee in Rijnsburg, Henk Post. Dat staat ook in de biografie van Geert Hoving. En jouw Post, kwam ook wel met mijn vader schaken uh, als hij in Rijnsburg was. Dat... Die kon wel ja. tegen zijn verlies. En verder ja, uit hun geloofsplicht, uh, besef. Hm. Ja. Ja, er zijn, zijn heel veel verhalen van ja. verhouding tussen, tussen onderduikers en onderduikgevers die, die slecht zijn. Ja. Uh, daar moet je ook bij bedenken dat uh, mensen die in doodsangst zitten daar meestal niet uh, aardiger van uh, worden... Dus, dus er zijn natuurlijk ontzettend veel spanningen tussen die groepen. Heel vaak zijn mensen ook ondergaan duiken met het idee dat het niet voor lang hoeft. Dat het maar voor een paar weken of een paar maanden is. En dan wordt het alsmaar langer. Uh, mensen hebben elkaar natuurlijk ook in een soort gijzeling. Hè, want iedereen kan ja. elkaar verraden. Uh, dus dat is, soms is het natuurlijk heel erg goed gegaan. En zijn daar vriendschappen voor het leven uit voortgekomen. Maar er zijn ook heel veel verhalen waarbij het enorme spanningen oplevert. Omdat het allemaal veel langer duurt dan iedereen... Had gedacht. dat ja, je het... bijna de straat niet op kunt. En Het wordt steeds gevaarlijker en uh, de belangen zijn ook een beetje tegenstrijdig. Hè? De onderruikgevers willen natuurlijk vaak dat mensen alsmaar binnen blijven zitten en zich niet verroeren. En die onderduikers houden dat vaak natuurlijk nog niet vol. Die willen af en toe ook eens dus wat frisse lucht. Dus dat, nou ja, je voelt wel wat een wonderlijk soort samenleven ja. dat is. Ja. Je zit op elkaars lip, je ja. zit natuurlijk elkaar in de weg en dan nog die culturele verschillen. Ja, ja, ja. ja. ja. En een gezin met kleine kinderen. Ja. Het, dus dat zal heel moeilijk geweest zijn, denk ja. ik. Hebben ze er spijt van gehad, uw ouders? Nee, helemaal niet. Nee, Maar het was gewoon moeilijk. Ja, begrijp. Dank u wel voor ik... het bellen. Ja, graag gedaan. nacht. Ik lees even een mail voor. Uh, van Johanna. Die schrijft... Wat ik van uw gast niet te horen krijg is... De Joodse Raad wist precies wat er gebeurde met de deportaties. <kwijnt> want de Joden met geld waren al gevlucht... Mijn vader zat in het verzet van de communistische partij... en die wisten ook precies wat er gebeurde met de joden en uh, de gepakte communisten. U weet toch ook wel van het verzet van Hannie Schaft? Uh, het, geeft haar, het heeft haar leven op jonge leeftijd gekost. Dus er zijn heel veel Amsterdammers die wisten wat er gaande was. De februaristaking staat er dan nog tussen haakjes achter. PS staat er dan ook nog. Als mijn vader wist wat de joden in Israël nu met het Palestijnse volk... Nee, enzovoort. Dat schrijft zelf ook hoor, bezetting, et cetera. Uitvreten zal hij zich omreizen en gaf en niet in het verzet zijn gegaan in 45. <lacht> ja, dat is heel veel tegelijk. Ja. Um, maar uh, eerst die Joodse Raad en, en de, de communisten. Wist je? Ja, nee, nee, nee. Kijk, in het, in het algemeen is het idee dat mensen in het verzet of de Joodse Raad meer wisten dan andere mensen, is volgens mij onjuist. Um, uh, de Joodsraad heeft, heeft eindeloos uh, gegist wat er zou kunnen. Die, alle brieven die binnenkwamen, die werden geanalyseerd. Ze dus vroegen geregeld aan de Duitsers, wat gebeurt er nou precies... en hoe zit dat, en kunnen wij erheen? Um, daar zijn ook allemaal rapporten over opgesteld. Dus we weten vrij precies wat zij zich ongeveer voorstelden... en dat was heel iets anders dan de werkelijkheid. Um, kijk, in het verzet zijn er natuurlijk heel veel mensen... die ervan uitgaan dat uh, Joden die gedeporteerd worden niet terugkomen... Uh, dat is soms ook wel de reden dat ze in het verzet uh, uh, gaan. Dat is ook soms wel de reden waarom mensen onderduikers nemen. Omdat die dat heel somber inzien wat daar gaat gebeuren. Dat betekent niet dat zij weten wat daar gebeurt. Dat betekent alleen maar dat hun inschatting somberder is... dan die van sommige andere mensen. En daar was alle reden voor. Dus juist het feit dat Polen een soort zwart gat is... waar je meer of minder somber over kan zijn... verklaart dus ook de verschillende houding van uh, mensen. Maar dat mensen dus de overtuiging hadden... Dat, het, dat je beter kon onderduiken dan gaan... dat betekent niet dat zij weten van Auschwitz. Want dan, dan, hadden ze, dan zouden ze een bron moeten hebben. En er zijn wel een paar getuigen die Nederland bereikt hebben. Dus er zijn een paar mensen die uit de eerste of de tweede hand... inderdaad iets heel concreets weten over Auschwitz. Uh, maar dat zijn de uitzonderingen. En dan zei ze iets over Hannie Schaft. Het heeft ja. nou op jonge leeftijd, uh, leeftijd het leven gekost. Ja. Um, en dat en was duidelijk wat er met de communisten gebeurde, zei ze... Ja, maar kijk wat er met de communisten zaten. Dan, ja, maar kijk, communisten die gingen naar concentratiekampen. Uh, communisten waren politieke gevangenen. En als ze in nou, het verzet waren, werden ze natuurlijk ook vaak geëxecuteerd. Dat is allemaal geen geheim. Dat is in de jaren dertig al zo. Uh, dus dat de Duitsers uh, buitengewoon vreed omspringen met politieke tegenstanders, dat is helemaal geen geheim. Dat willen de Duitsers ook helemaal niet geheim houden. Dat moet juist bekend zijn. Ja, om is wil... mogelijk tegenstanders te krijgen. Precies. Maar de conclusies die mensen tijdens de oorlog daaruit trekken... is dat je dus vooral... geen straf moet krijgen van de Duitsers. Dus dat politieke tegenstanders... en mensen die verzet plegen... in concentratiekampen terechtkomen... en daar worden doodgeslagen... dat betekent niet dat mensen ook weten... dat, me, dat joden die gewoon regulier op transport gaan... eenzelfde lot ondergaan. Waarom waren die Duitsers daar eigenlijk niet duidelijker over? Waarover? Over de, over de, de joden. Ja. Uh, omdat ze ervan uitgaan dat... Uh, als dat bekend zou zijn... Um, de omstanders en de slachtoffers zich anders zouden gedragen. Wat ik dus eigenlijk ja. ook veronderstel. Uh, uh, zij gaan ervan uit. Uh, die slachtoffers die zullen het meest uh, inschikkelijk zijn... zolang zij nog denken dat er een overlevingskans is daar. Zodra duidelijk is voor die mensen dat er geen overlevingskans is... zullen zij natuurlijk veel eerder risico's gaan nemen. De Duitsers gaan er ook vanuit, het regime gaat er vanuit... dat ook de Duitse bevolking eigenlijk niet klaar is voor zo'n operatie... Ja. dat die, dat die zeg maar levensbeschouwelijk, vanuit hun perspectief... nog niet ver genoeg zijn om te snappen dat er een genocide moet plaatsvinden. Dus, um, wie, wie zijn nog niet ver genoeg? De Duitse bevolking. Hè? Dus ja. het regime, die weet al, ja, wij onze gewone achterban... Je snapt het die, ook niet? Nee, die is nog niet zo ver dat zij snappen wat voor een gevaar de joden zijn. Dus als het bekend wordt dat op deze schaal een moordpartij plaatsvindt... dat is, dat is onverstandig, dat is slechte ja. peer. Dus dat wordt, kijk, er zijn natuurlijk allerlei vermoedens... Maar de, de vernietigingskampen worden ook in Duitsland strikt geheim gehouden. Daar gaan mensen de gevangenis in als ze daar over hun mond voorbij praten. als zoveel mensen, veel Duitsers nog niet ver genoeg zijn in de ogen van hun leiders... Ja. ze hebben al die soldaten daar laten meedoen. Zeker in het begin van de oorlog zijn heel veel joden met, met geweren vermoord. Ja. Ja. Hoe ja. krijgen ze die dan zover? Um. Nou ja, ten eerste is het niet altijd zo makkelijk om mensen zo ver te krijgen. We weten er heel veel van. En het blijkt dat die, die soldaten en die politiemannen... die dat executiewerk moeten doen... die hebben daar in heel veel gevallen grote moeite mee. Die vonden dat ongelooflijk naar vies werk. Want daar schrijf je ook over in het boek, in het eerste hoofdstuk... met name ja. over hoe dat gaat. Dat, dat dat een hele dag door alleen maar geweerschoten vallen. Ja. Ja, ja, en dat is ontzettend belastend. Kijk, er zijn ook mensen bij die vinden daar hun soort, soort hun roeping. Dus er zijn mensen die, die ontdekken daar een beetje hun sadistische zelf. Maar dat zijn toch een beetje de uitzonderingen. Heel veel mannen vinden dat ongelooflijk na werk. Ze wennen eraan, ze drinken er flink bij. Dus het stompt af. Maar het is een heel belastende operatie. En in Rusland is dat nog niet zo moeilijk. Want die Russische joden die zien er anders uit. En die zijn arm en die zijn vies. En dat is dus makkelijker. De afstand tot slachtoffer is groter. Maar als dat bijvoorbeeld ook af en toe is Duitse joden voor die vuurpelotons verschijnen, die zijn gedeporteerd... dan vinden mensen dat ongelooflijk moeilijk dat er gewoon landgenoten zijn... die hen in het Duits aanspreken. Dus het is niet zo makkelijk om mensen zover te krijgen. Dat is ook de reden dat er vernietigingskampen worden gebouwd... zodat daar zo weinig mogelijk mensen aan te pas komen. Ja, zo weinig mogelijk mensen die zien wat er gebeurt. Ja, tegelijkertijd is er natuurlijk in die Duitse maatschappij ook een soort ook een soort tolerantie hiervoor. Want er wordt wel op gezin speeld alsmaar dat er iets vreselijks met de Joden gaat. Ja, en er zijn ook mensen die schrijven naar huis dat ze dat doen, hè. Dat ze die, ja. die Joden moeten doodschieten. Ja. En, en uh, een man, dat vond ik ook zo aangrijpend eigenlijk... Die, die schreef van, ja, toen kwam er een heel mooi Joods meisje... Ja. en die kon ik gewoon niet doodschieten. Nee, nee, precies. En je ja. kan je afvragen waarom het die andere keren wel lukte, maar... Dit, dit. Ja, dat is wel iets wat je bij daders heel veel tegenkomt. He, dat mensen zeggen van ja, ik heb allerlei mensen vermoord... maar toen was er iemand en die heb ik geholpen. Dat is een soort standaard verhaal. En de verklaring is ook wel een beetje dat mensen op die manier... voor zichzelf bewijzen dat ze moreel deugen. Hoe konden ze helpen dan? Hoe konden ze iemand helpen? Nou ja, er zijn bijvoorbeeld wel kampenwakers... die dan toch iemand hebben die, die, die ze beschermen, die een protégé is. Een jongen bijvoorbeeld, dat is heel vaak gebeurd met kinderen... dat mensen toch een soort mascotte hebben van... Hey, dat is een jongetje en die hoort een beetje bij mij en die, die bescherm ik. Die gaat meestal aan het eind gaat die ook al dood. Maar uh, dus het is een standaard verschijnsel van daders... dat ze ergens een uitzondering maken voor iemand... een beetje om voor zichzelf ook te bewijzen dat ze heus wel deugen. Het ja. is een beetje tegenstrijdig, maar een van de redenen... dat ze dus al het moordwerk kunnen doen... is doordat ze heel af en toe een uitzondering maken. Ja. Nog één ander ding voordat we naar de muziek gaan. Uh, het schiet me nu te binnen. Er is net ook door iemand gebeld die zei. Ja, we, hebben wel, uh, we hebben het wel over het hoge percentage Nederlandse joden dat vermoord is. Ja. Uh, maar de, de Poolse joden, daarvan is het percentage nog veel hoger. Ja. Nou ja, veel hoger dan 73. Jawel, dat is wel eens meer dan 90 procent. Ja? Ja, ja, ja. En hoe kwam dat dan? Nou ja, omdat, uh, om, omdat daar de moord op de joden is begonnen. Uh, uh, en omdat de Duitsers... Uh, kijk, die, die Duitsers hebben die hele maatschappij vo volledig geterroriseerd. Dus uh, het was voor Polen extreem gevaarlijk om Joden te helpen. Er was ook veel meer antisemitisme natuurlijk. Dus dat is een volstrekt andere situatie. Kijk, er zijn ook, um, uh, er zijn ook uh, tussen de 2 en 3 miljoen niet-Joodse Polen vermoord. De hele intelligentie is daar uitgeroeid. Dus dat is een volstrekt andere situatie dan in Nederland. Ja. Goed, muziek. We hebben nog helemaal geen muziek gedraaid ja. he, in deze aflevering van KC Maar om 23 minuten overeen gaan we dat dan toch doen. Muziek die, die door u is meegenomen. Ja. En we hadden het er net over mee. Zeg het zelf maar even. Wie was het ook alweer? Lauren Wainwright. De vader van Rufus moet je er tegenwoordig bij zeggen. Ja, Amerikaanse zinger. songwriter Een man die uitblinkt in politieke satire en... Liedjes over mislukte liefdes. Hij heeft ook veel mislukte liefdes. Hele, die hele familie Wainwright ligt als we met elkaar overhoopt... en zingt daar dan weer over. En, maar ze en, zingen ook samen, toch? Ze zingen ook samen. Ja, dus in zoverre zijn de verhoudingen ook alweer... Ze, nou ja, ze komen toch weer bij elkaar in de studio ook. Dus dat is ook heel interessant. Maar je kunt hun hele familietherapie een beetje volgen via hun cd's. Um, en, maar waar hij ook een meester in is... en dat bewonder ik zeer aan, is in... Een soort uh, melancholie-liedjes over zeg maar, het verstrijken van de tijd. En ik geloof dat dit het nummer is, The Human Cannonball. Uh, het, is, het is een prachtig en mysterieus uh, nummer. Dat is gebaseerd op een heel klein krantenberichtje... over Emmanuel Zucchini, een Italiaan die beroemd werd als de Human Cannonball. Dus in het circus liet hij zich afschieten door een kanon... en dan kwam hij in een net terecht. En, en zo heeft hij allerlei records gevestigd. En het liedje bestaat alleen maar uit de feiten... die in dat hele kleine krantenstukje staan. Dus hoe oud hij was, wanneer hij geboren is... wanneer hij uit naar, naar Amerika kwam met Circus Ringling en... Uh, hoe ver zijn verste schot was als Human Cannonball... en wanneer hij zijn nek heeft gebroken... en hoeveel kleinkinderen hij had en hoeveel achterkleinkinderen. En dus dat is eigenlijk is dat een soort minuscule informatie. En het liedje is, is beeldschoon en zeer uh, melancholiek, vind ik. Lauren Wainwright. Ja human cannonball died in sarasota monday 84 was all from italy in 34 john ringling brought him here a broken neck in 51 Ended his career But in those years in between Seventeen in all Few flew as fast or as far As the cannonball Fifty-eight yards and one foot was the distance that he went? Fifty four miles in an hour, the speed that he was set. Two of his brothers and two daughters, nine grandchildren in all. And the one great grandchild survived the cannonball. He died on Monday where he lived. It happens to us all. Shot through the air. Expecting nets flight and then a fall Emmanuel Zacchini Senior The Human Cannonball Radio N Casa Luna Klaas Drupsteen. Ja, Bart van der Boom zit ook nog steeds bij mij hier aan tafel. We praten naar aanleiding van zijn boek uh, Wij weten niets van hun lot. Het gaat over gewone Nederlanders en de holocaust. Kaus, uh, <laughs> Ik twijfel steeds hoe je, dat, hoe je die, die... Waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Dat staat we ons ook af te vragen. Holocaust. De holocaust ja. is een beetje een omstreden woord. Want het betekent eigenlijk brandoffer. Het komt uit het Grieks. Um, en er zijn dus wel mensen die zeggen dat is een hoogst ongepaste term eigenlijk... want al die miljoenen joden die zijn niet een offer geweest voor iets. Dus ja. sommige mensen prefereren de Shoah. Goed. Jart is aan de telefoon. Goeienacht. Nacht. Ja. ja, hallo. Ja. Um, mijn vader zat in het verzet in Amsterdam. En die was oprichter van de Oranje Wacht samen met een groep uit Arnhem... Uh, is al heel snel terechtgekomen in het Oranje Hotel en van daaruit in kamp Amersfoort. Is uit Kamp Amersfoort ontsnapt met medewerking van een SS'er. En dat is Herman verheijen en die Herman Verheyen die zorgde dus ook voor post die voor de van de gevangenen in en uit het kamp kwam en ook zo'n vervoeding. Dus dat was eigenlijk was hij. Hij was hij verzetstrijder bij de SS'ers. Uh, mijn vader is toen uit het kamp ontsnapt... en is Amsterdam terechtgekomen... en heeft met de beide overvallen op de Weteringschans meegedaan. Hij heeft daartussendoor nog een boek over Kamp Amersfoort geschreven. Dat is een paar jaar geleden is dat uit, uitgegeven. En uh, is... Bij die tweede overval te weten is hij aangeschoten. Toen is hij in Aardenhout gekomen. terechtgekomen. Daar hebben ze hem opgeknapt bij de familie van Laveren. En toen is hij toch teruggegaan naar Amsterdam. Hoewel ze dat hem aanraden. En toen hadden ze hem zo te pakken en hebben hem aangeschoten. En is toen op een brancard uit uh, van de... Hoe heet die straat bij de Van Veenlaan? Weet het toen nog iets anders, dacht ik? Ja. Is hij is weggevoerd en sindsdien hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Hoe oud was u zelf toen? Uh, ik was vier toen de oorlog afgelopen was. Hm. Maar ik heb dus. Ik, wij hebben dus die, die dagboeken van mijn vader dus gevonden. En dus gedigitaliseerd en we trachten uit te geven, maar. Ja, Die uitgave is wel gelukt. De Walburgpers heeft het toen op zich genomen samen met kamp Amersfoort. Maar ja, er zijn toch een paar rare fouten ingekomen. Onder andere een, een, een, een tekening van. Hoe uh, uh, oh God hoort die man ook weer? Uh, Titus Bransma. Die, dus, die dus vrij dicht bij mijn vader in dat, in dat kamp in, uh, zijn krip had. En daaronder had gezet dat dat een, een, een tekening was van Dominé Titus Brandsma. Ja, dat is erg. <laughs> <laughs> ja, daar krijg, krijg je ook als, als je, je zo'n boek aanlevert... krijg je last, want mensen gaan allemaal bellen van, van, van dat had je kunnen weten. Ja, dat weet ik ook wel. Ja. <laughs> ik heb dat ook niet ingeleverd zo. Even, even terug naar uw vader. U zegt, we hebben nooit meer iets van hem gehoord. Wat, nee. wat heeft u gedaan... Hoe heeft u geprobeerd nog wel uh, iets van hem te horen... om erachter te komen wat er gebeurt? Nou, het Rode Kruis deed dat. Hmm. Maar he, he, he, heeft u nog iets uitgevonden over? Nou, nee. nee. Ik, heb, ik heb dus veel contact met, met kamp Amersfoort gehad. Ook om, vooral om dat boek dus. Omdat er zoveel namen in genoemd werden. Om dat, om dat boek uitgegeven te krijgen. En uh, ja, de, de, wat we hoorden was van het Rode Kruis. Maar u heeft dus nu geen idee nog... Wat er met uw vader gebeurd Ik heb geen gebeurt. idee waar hij die, die gebleven is, nee. En omdat dat jullie onderwerp ook een beetje was. Ja. Is, is dat gebeurd? Is dat vaak gebeurd dat mensen echt totaal geen idee hebben? Ook, ook na vele jaren nog wat er gebeurd is met mensen? Ja. Nee, je ja, had die. Die, die, die, uh, die Neboeg was dat. Die, die ja. mensen die, dat die. Ja, die waren weg. Ja. Maar even aan Bart van de Boom, dat, dat gebeurt vaker. Ja, kijk, zeker aan het eind van de oorlog. Als al die kampen worden geëvacueerd, dan ontstaat er dus een gigantische chaos... Uh, dan heb je de, de beruchte dodenmarsen. van mensen die dwars door Europa gestuurd ja, worden. Ja, en die, om... op, die op die boot terechtkwamen. Ja, of, of, de, of die, die inderdaad in de Lubecker bocht uh, zijn verdronken. Ja. Uh, dus, dus daar werd natuurlijk geen enkel soort administratie bij gehouden. Daar zijn heel veel mensen langs de rand van de weg gewoon gekrepeerd of doodgeschoten. Uh, die, die zijn ergens in een massagraf terechtgekomen. Dus, dus allerlei mensen zijn natuurlijk spoorloos verdwenen. Stel er ontzettend veel energie is gestoken in zoveel mogelijk identificeren van ja. mensen. En dat is dus, je kunt eerder zeggen dat het misschien verbazend is. Hoe, hoeveel mensen wel terecht zijn gekomen. Maar er blijven ja. natuurlijk natuurlijk altijd mensen die in het niet zijn verdwenen. Ja. Ja. Wat heeft dat betekend voor u eigenlijk in de, in de loop van uw leven? Nou, het is, als, je, als je klein bent, dan is het toch iets van het, het verlangen daarna... dat hij op, zo op zondagochtend ineens weer voor de deur staat. Ja. En dan krijg je een vrij lange periode dat je die oorlog... dat je er niks meer over wil horen. En dat het, iedere keer als je je bord niet leeg eet, dat het er kwam... Hè? dat je, dus de oorlog niet heel echt als volwassenen had meegemaakt. En, ja, het is eigenlijk doordat, we, toen mijn moeder overleed, dat ze dat, dat blik met, die, met dat boek van hem vonden. En wat, wat staat er in dat dagboek? Waar, ja, dat, waar, waar heeft hij dat bijgehouden? Dat heeft hij bijgehouden van, van de, de laatste dag van, van het Oranje Hotel. Ja. T, uh, tot 69 dagen in, uh, in kamp Amersfoort. Oké. Okay. Tot en met het punt dat hij, dat hij daar weg is. En dat staat dus, voor het geval je dat lezen wil, op, op de site van Kamp Amersfoort. Bij Ooggetuigen. Maar het was een pil van het boek, het was van 300 bladzijden. Maar door die rare fout bij die, bij die, uh, bij die uitgever heb ik het dus gewoon bij Kamp Amersfoort op de site gezet. Ja, ja. ik begrijp het, ja. En de fout eruit gaat. Dan kan iedereen het lezen en dan, dan, dan staan die fouten er niet in. Ik dank u wel voor het bellen. Mooi. Goeienacht nog. Dank u wel. Goedenacht. Een mailtje van Rut. Dat bestaat in twee delen. Ik haal het tweede deel er even uit. Uh, vraag aan uw gast. Gingen in Den Haag de transporten vanaf het staatspoor of het Hollandspoor... Oh, vanaf het staatsspoor of het Hollandspoor. Mijn Joodse oom, tante en neefje verdwenen met één dag Westerbork als overstap... definitief naar Auschwitz. Mm -hmm. En de vraag is dus, staatspoor of Hollandspoor? Oh, Dat is een goede vraag. Ik zou het moeten weten, want ik, ik heb over Den Haag in de oorlog ja. geschreven. Um, Goeie testen. Ja, ik, ik, zou, ik zou gokken staatspoor, maar ik weet het niet zeker. Maar ik, ik denk dat de treinen naar Westerbork via Utrecht gingen. En dan zou het, denk ik, vanaf staatspoor. Want dat is te, tegenwoordig het Centraal Station. één ja. dag zie ik hier, één dag ja. Westerbork. Ja. Ja, gebeurde ook vaak zo snel? Dat gebeurde uh, vrij veel, ja. Iedereen die, die er niet in slaagde om in Westerbork of al in het ziekenhuis terechtgekomen of uh, in een of baantje uh, te vinden, uh, die werd zo snel mogelijk doorgestuurd, ja. Goed, aan de telefoon nu, Leo. Leo Blom. Hallo. Ja, ik, zou, uh, ik dacht dat twee voor me maar goed, ik heb een kort vraagje. <laughs> ik heb wel eens he? wel van voor de oorlog, maar ik kwam in 1950 hier uit Indonesië, weet je wel? Ja. En uh, ik meen zoiets te horen of gelezen te hebben in het dagboek van Anne Frank. Dat ze in 1943 al wist dat de joden vermoord werden. Want toen was het ook nog maar een puber van een jaar of 15. Ja. En waarom Otto Frank niet weg is gegaan toen zijn beste vrienden waren. Otto, je moet nu weg met je gezin. Want hij had nog familie of zoiets in Zwitserland. En toen zei hij van nou waarom zou ik... De Duitsers lusten toch ook zien, maar hij had toch zo'n opacte fabriekje. Ja, Was ja. Al ja. in 1936, ik geloof dat hij in 1933 hier kwam. Ja. ja. Maar uh, ja. ik hielp ook dokter de Jong met de geschiedenis in Indonesië. Maar nee. Nederland is met die geschiedenis helemaal fout. Ik word sinds 1995 openlijk, moest ik aan een hoorzitting van de AIVD. Ik mag een deskundige of een advocaat meenemen. De toen heet het nog BVD natuurlijk. En... Uh, Niks hoor, ik kon geen advocaat meekrijgen. Dus ben ik maar niet gegaan. Ik zeg, ja, laat ik afweten. Ja. Tot nu toe word ik nog steeds vervolgd. Afgetapt, telefoon, censuur, en nog steeds geen, uh, geen advocaat in kunnen schakelen. Vindelijk oh. ben ik nog geweest, de laatste advocaat, maar ook alle andere bekenden in Amsterdam en overal. Ik, ik zit hier zelf in Zevenaar. Maar ze helpen u niet. Ik wil even terug naar het dagboek van Anne Frank en Otto Frank, want Bart van de Boom wilde daarop reageren. Ja, prima. Ja, ja, het, is, het, is, het is een heel bekend uh, uh, citaat. Uh, Anne Frank zegt dan: um, die, die heeft dingen gehoord uit Westerbork. En die zegt: het is daar heel erg. En als het daar al zo erg is, hoe erg zal het dan wel niet zijn in Polen? Wij gaan ervan uit dat de mensen vermoord worden. De Engelse radio spreekt van vergassing. Zo ongeveer schrijft ze het. Dat staat in het dagboek zoals dat in de reguliere uitgave is uitgegeven. in uh, oktober, uh, ik geloof 9 oktober 1942. Maar ze heeft het veel later geschreven. Ze heeft het in, in het voorjaar van 1944 geschreven. Dat blijkt uit de, de kritische uitgaven. Dat wordt dus heel vaak geciteerd. Het staat dus ook. Uh, in het museum, het kleine museumje boven de Hollandse Schouwburg, staat het ook op de muur. Uh, en dat wordt heel vaak aangehaald als, nou ja, zie je wel, Anne Frank wist dat mensen vergast werden. Uh, dat is dus een typisch voorbeeld over hoe, hoe lastig het is om dat te interpreteren, want Anne Frank schrijft dat dus inderdaad op. Maar in dezelfde tijd dat ze dat opschrijft, maakt ze zich zorgen over het feit dat zij gehoord heeft dat Duitse Joden, zoals haar familie, die voor de oorlog naar Nederland zijn gekomen... en die, zoals zij schrijft, nu in Polen zitten... na de oorlog niet terug mogen komen. Dat schrijft ze een paar weken na dat eerste stuk over... dat de Joden vergast worden. Ja. Dus daar zie je dus aan dat... Zij, dat is het enige wat ze in het hele dagboek over deze kwestie schrijft. En dat zijn dus gewoon twee tegenstrijdige dingen. Gelooft zij nu dat mensen daar allemaal vermoord worden... of denkt zij dat er ook allerlei mensen terugkomen? Ik denk dat het antwoord dus is... Anne Frank weet het niet... Die, die, die hoort iets, die schrijft dat op. Maar die heeft geen duidelijk beeld van Polen. Terwijl als je dat eerste citaat gewoon uh, eruit plukt. dan denk je: nou, Anne Frank wist van de Holocaust. Ja. Leo, bedankt voor het bellen. Ja. Oké. Okay. Goeienacht, hè? Bedankt, ja. Dag. Meneer Stenis. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goedenacht. Uh, ik heb een vraag. Ehm... Uh, uh, in deze hele discussie tussen alle historici... heb ik het idee dat het een beetje erover gaat... van uh, hebben de Nederlanders wel genoeg gedaan om uh, de Joden te redden? En mijn vraag daarbij is... hebben, ze zich, heb, hebben die, die historici zich wel eens uh, genoeg verdiept in de toestand toen ter tijd? En je ziet het nu ter tijd ook... Want als er iets gebeurt, zijn er altijd maar erg weinig mensen die uh, daarop reageren. Men is altijd terughoudend. En ik vraag me af of het nou inderdaad verschil uitmaakt... of men inderdaad geweten had wat er met de Joden allemaal gebeurde... of minder geweten had. Naar mijn idee zou het geen enkel verschil gemaakt hebben. Dan zouden mensen niet meer of minder zijn gaan doen? Nee. Want eh, je moet daarbij afwegen, ik ben zelf 79, dus ik heb een stukje van die oorlog meegemaakt. En ik weet dus iets wat het is als je in de berm van de trein moet liggen als die weer beschoten wordt. Ik weet iets van dat de Duitse soldaten door de, ja we noemden ze toen rotmoffen, eh, door de straat komen om te controleren of iedereen zijn koper heeft ingeleverd. Die angst die daar leeft. Ik moet zeggen dat als ik de verhalen lees, dan vind ik die mensen die wel iets gedaan hebben, uitermate moedig. Ja, ja. dat is ook zo. Um, uh, ja, kijk, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Mensen leven in een heel erg angstige wereld. Uh, uh, iedereen voelt zich zeer bedreigd. Dat zie je in dagboeken ook heel goed terug. Dat ook mensen waarvan je nu weet dat die eigenlijk niet zoveel te vrezen hebben toch het gevoel hebben dat ze in een volkomen rechteloze wereld leven. Ja, en dus, de mensen leidt het, leid het meest door het lijden dat die vrezen. Precies, precies. Nou ja. dus, dus de, en dat, dat maakt mensen natuurlijk niet, veel, niet meer geneigd... om hun nek uit te steken voor anderen. Zeker niet anderen die ze niet kennen. Dus dat, dat, is, dat is zeker waar. Uh, maar goed, die... Dus, voor sommige mensen zou het niks hebben uitgemaakt. als ze hadden geweten dat Joden die niet onderdoken. een zekere dood tegemoet ja. gingen, ongetwijfeld. Aan de andere kant, kijk op het moment dat uh, de Nederlandse Joden naar werkkampen gaan. Hè, de Nederlandse Joden gaan eerst naar werkkampen in Nederland. Ja. begin 1942, als ja. ze naar Drenthe ja. enzovoort. Ja. dan is er geen Jood die wil onderduiken. en er is ook nee. geen niet jood die zegt: kom hier maar onderduiken. Waarom niet? Nee. Omdat die mensen denken: ja, dat risico van zo'n werkkamp in Drenthe. dat weegt ja. niet op tegen het ja. risico van straf. Dus je bent wel gek ja. als je dat doet. Ja. Op het moment dat de Joden naar Polen worden gedeporteerd... en mensen denken dat ze daar zware dwangarbeid moeten verrichten... zijn er wel Joden bereid om onder te duiken... en zijn er ook niet-Joden bereid om onderduik te verschaffen. Waarom? Omdat ze inmiddels denken... ja, deze dreiging is heel veel serieuzer dan een ja. werkkamp in Drenthe. Dus hier weegt misschien het risico van onderduik... wel op tegen het risico van gaan... En dat is dus bij de veronderstelling van zware dwangarbeid. Ja. Het lijkt ja, mij volstrekt onlogisch dat als er zekerheid was geweest... over wat in Polen wachtte, namelijk een zekere dood... dat dat die bereidheid om te helpen niet in, in zekere mate had verhoogd. Dat zou toch heel gek zijn eigenlijk. Over... Maar de grote vraag is hoeveel verschil zou dat hebben gemaakt. En als je somber bent over de mensen, dan denk je... nou, de meeste veel. mensen die, die bereid waren om Joren te helpen... die waren al in actie gekomen. En die groep was niet veel groter geworden als het vooruitzicht somberder was geweest. En dat, dat kan, dat, dat is mogelijk. He, heeft u een somber mensbeeld, nou, ik denk, meneer Stenis? Ik, ik denk dat uh, het daarbij geholpen zou hebben, als en misschien is dat ook een feit waarom er hier meer joden afgevoerd zijn dan uh, in andere landen. Bij ons zat de regering in Londen en de koningin zat in Londen. En als de ...uit de regering en uit Londen en uit de Koningin daar een oproep toe gedaan was... ...denk ik dat het meer uitgehaald zou hebben dan het weten van uh, de, de, het, het droevige lot... ...ja, het verschrikkelijke lot van de Joden in Polen. Oké, okay, tot slot... Toen ze tot... opriepen tot staking in, februari, in uh, september 1944, de mm -hmm. spoorwegstaking... ...werd er ogenblikkelijk gehoor aan gegeven. Ja. Tot slot, ja. uh, dus nog even een reactie hierop. Ja, nou kijk, de regering in ballingschap die roept inderdaad niet op tot uh, verzet tegen de jodenvervolging. Dat is uh, veel kwalijk genomen, dat is ook wel begrijpelijk. Tegelijkertijd, de regering in ballingschap roept hoe dan ook niet op tot verzet. Uh, tegen welk onrecht dan ook. Dat is heel anders dan wij achteraf denken. Wij denken dat de koningin in iedere speech riep uh, mensen slaan ja, nee, nee. erop. Maar dat is niet zo. Wat de koningin eigenlijk heel vaak zegt is... Mensen, doen geen onverstandige dingen, wachten op een teken van hier. Ja. En dat komt omdat de regering in Londen het idee heeft... dat ze heel weinig zicht hebben over wat er in Nederland gebeurt. En ze zijn dus heel erg bang dat dat, uh, dat, dat vreselijke consequenties heeft... als zij op gaan roepen tot verzet. Zij, ja. ook, zij ook denken, verzet is een buitengewoon riskante... misschien wel suïcidale uh, onderneming. Dus ze zijn wel begrijpelijk toch daar heel terughoudend in. Ja, nee, bedankt. Ja, u ook bedankt, meneer Steens. Ja. Goeienacht. Goeienacht. Gaan wij naar meneer Van Gelderen. Uh, ja, met uh, Van Gelderen. Uh, hartelijk dank voor uw programma. Het, het roept natuurlijk erg veel op. Nou heb ik één uh, punt en, uh, over het begrip weten. Um, wat, hoe denkt u... Uh, ik heb een briefje van een meisje uit Den Haag. En... Uh, die was ernstig ziek, die wordt beter. Dan komt de oproep, dat is al in, in de zomer van 1942... En, en dan schrijft ze... Uh, uh, nu ben ik ziek geweest, ten dode toe... Uh, en nu moet ik in Polen gaan sterven. Mm -hmm. uh, dus dat, de, over dat begrip weten. Hè. Mm -hmm. Maar het, mijn voornaamste punt is eigenlijk... Uh, hoe verklaart u nu, uh, als dat mogelijk is... de golf van zelfmoorden mm -hmm. aan het begin van de oorlog? Dat deze mensen hebben toch een, een besluit genomen... Uh, wetend dat het niet goed zou aflopen. Anders uh, doe je zoiets uh, niet. Ja, um, ja, ja ja, en nee, zou ik zeggen... Um, ja, kijk, kijk er, zijn, er zijn twee golven van zelfmoord onder Joden. De eerste is in mei 1940 en de tweede is ja. vanaf de zomer van 1942... als de deportaties beginnen. Ja. Um, dus het is duidelijk dat uh, de inval van de Duitsers... en het begin van de deportaties bij allerlei mensen grote angst wekt... en dat allerlei mensen dus besluiten dat ze dat niet mee willen maken. Ja. Dat bewijst dus dat mensen uh, een, een, een tamelijk ernstige voorstelling hebben... van wat dat betekent. Um, Tegelijkertijd, kijk, het totaal aantal zelfmoorden is heel erg groot vergeleken met wat normaal is, maar is in absolute aantallen nog steeds kleiner. Er plegen 40, 50 Joden per maand zelfmoord. Verder de meeste Joden doen dat niet. Uh, dus wat, dat, wat die mensen die zelfmoord pleegden nu precies voor ogen hadden, is toch een beetje onduidelijk. Kijk, er hebben vandaag in Nederland... waarschijnlijk ook een paar mensen zelfmoord gepleegd. Uh, en dat is niet omdat ze denken... dat ze ergens vermoord gaan worden. Uh, dus, dus mensen kunnen ook zelfmoord plegen... omdat ze de toekomst gewoon niet meer zien zitten. En daar hebben mensen natuurlijk heel goede redenen voor. Ja. Zeker, zeker mensen die oud zijn of mensen die... dat zal voor dit meisje dat u noemt bijvoorbeeld... een rol hebben gespeeld. Mensen die het gevoel hebben... ik heb een zwakke gezondheid. Ik hou dat in Polen... een paar weken vol en dan ben ik er geweest. He, lieten dat dat die mensen geen brieven achter? Uh, mensen die zelfmoord echt. plegen? Ja, ja. So, ja. Ja. ja, dat zal nou, dat, ja, zal, dat ja, is ja, gebeurd? Ja, ja, natuurlijk is ja. dat gebeurd. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, ja, het dus... was natuurlijk ook vaak, als je zegt: ja, ik heb me voor de oorlog tegen de Duitsers verklaard, of tegen ja. het regime, wat daar ja. in de opkomst is. Dus ik ben de eerste die gepakt wordt. Ja. Ja, ja, ja, Dus kijk, mens, men, mensen doen dat natuurlijk in een soort wanhoop en uit angst. Eh, kijk, en die angst is heel groot. Elke, elke keer als er uit Westerbork een trein vertrok, waren mensen doodsbang om daarin te stappen. Dus natuurlijk hebben mensen het idee dat je veel beter in Nederland kan blijven en dat in Polen niets goed wacht. Maar vrezen dat er in Polen niets goed wacht, is niet hetzelfde als weten dat je bij aankomst wordt gedood. Eh, en dat. dat, dat is, dat is een onderscheid wat, heb ik gemerkt, bij allerlei mensen irritatie wekt. Maar mm. dat is toch, denk ik, om te begrijpen waarom mensen bijvoorbeeld besluiten om niet onder te duiken, toch van belang is. Maar kijk, de veronderstelling is bij iedereen dat eh, deportatie eh, gevaarlijk is en dat allerlei mensen daar zullen omkomen. Dat is zeker waar. Ja, maar ook, ook bij het besluit van onderduiken... ja, ja. dat is van zoveel factoren afhankelijk. Je moet geld hebben, je moet relaties hebben, je ja. moet het willen. Je moet ook de overtuiging hebben uh, dat je eigenlijk lef moet hebben... om een ander in gevaar te brengen. Ja, ja, dat, is dat is een maar. ethische kwestie, meneer. Ja, ja, ja, ja, ja. nee, dat is, dat is ook een inge heel ingewikkelde kwestie. Maar die kwestie ja. wordt nog ingewikkelder... doordat mensen niet goed weten wat... Um, het alternatief is voor onderduiken. He, dus, dus, dus in die dagboeken vind je vrij veel overwegingen... voor en tegen onderduiken. En dat is allemaal heel erg complex. Tegelijkertijd kun je daar vaak wel uit aflezen... dat als mensen hadden, zich hadden gerealiseerd... dat als ze niet onderduiken... dat ze waarschijnlijk een week later dood zijn... dat had de zaak toch heel veel overzichtelijker gemaakt. Dus die beslissing om onder te duiken is ook onduidelijk... omdat eigenlijk alle opties vergeven zijn van de onzekerheden. En dat mensen natuurlijk na één dag weer op straat staan nadat uh, de, de joden verraden zijn, dan zogenaamd, ja. weggehaald, dat komt hier natuurlijk van, het was natuurlijk ook wel vaak, dat het geld op was ja. en dus uh, men geen geld meer kon krijgen van de onderduikers. Ja. Ja. En dat er dan een soort verraad werd gepleegd, daar ja. ja. ken ik verschillende voorbeelden van. Ja. Van of mensen die eerst, dan... eerst onderduikers in huis hadden genomen en ze dan zelf ja. verraden? Ja. Ja, ja, ja, ja, omdat er geen geld meer was. En, en, en dan komt men in de laatste fase toch nog in Auschwitz terecht. En dan heb je een kansje om te overleven in die allerlaatste alle fase... als je jong en sterk bent. Dus dat, dat is allemaal na te gaan van hoe dat dan gelopen heeft. Hè? Ja, u heeft uh, zich er behoorlijk in verdiept, volgens mij. Hè? Jawel, jawel, jawel, jawel. Daarom zeg ik ook, het roept zoveel op. Hè? Ja. Het... Uh, het uh, uh, en, en Er zullen wel meer mensen zijn die het allemaal willen vertellen of het nog allemaal verhalen hebben. Maar, uh, maar, maar goed, mijn, mijn hoofdpunt was eigenlijk, die, hoe verklaar je dan die, die, die zelfmoorden? Want dat vind ik toch een soort weten van uh, dit is het einde. Bent u toch overtuigd door meneer Van der Boom? Nou, ik vind het ik vind heel sterk betoog hoor, dat moet ik zeggen. Een heel, heel sterk betoog. Maar in de tijd uh, was ik eigenlijk ook overtuigd door het boek van Isvuijsje. Oh, <laughs> dus het volgende boek gaat u ook geloven? Dat is... <laughs> nou, nou, ja, nou, zo zitten mensen ook wel een beetje in elkaar, ja. toch? Dat ja, is... nee, nee, dat kan ik me wel voorstellen trouwens Maar ik, ik, ik, het, het, het, het, is, het is heel plausibel wat hij zegt. Ja. Meneer Van Gelder, ik dank u wel. Okay, voor het bellen en de vragen. Ik kijk nog even naar een uh, mailtje. Rut, die net ook gemaild heeft, die schrijft... Uh, Nogmaals, goedenavond, ten aanzien van die mevrouw met haar verdwenen vader. Ik kom nog even terug op mijn oom, tante en neefje. Een jaar geleden heb ik onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. Heel veel medewerking van Stichting Rode Kruis. Oorlogs, nazorg, kamp Westerbork en de Stichting Shoah. Ik kreeg een zeer gedetailleerd rapport... waarin zelfs de waarschijnlijke dood van mijn oom wordt vermeld... Eind eerste kwartaal 1944, Midden-Europa. Monstertocht dus. Tante en neefje op dag van aankomst in Auschwitz vergast. Mijn familie zat in een zogenaamde kozoltransport. Zeg je dat? Ja. ja. Mijn oom is dus waarschijnlijk eerder uit de trein gehaald bij sint anna Wat was een kozol? koosel was een, een industrieel complex onderweg naar Auschwitz. En in het begin van de deportaties zijn daar. Uh, mannen, Nederlandse, Joodse mannen, uit de trein gehaald... om daar te gaan werken. Uh, dat deden de Duitsers op een buitengewoon uh, uh, gruwelijke manier. Want dan zeiden ze, de trein moet hier een heuvel op... en daarom moeten de mannen die een stukje kunnen lopen... die moeten uitstappen. En dan stapt allemaal mannen uit. En, de trein en dan toe. ging die trein, die ging dicht. En die trein die reed dus door. Uh, en die mannen die werden daar te werk gesteld in allemaal industrieën daar. Dat is, die kooltransporten zijn relatief vroeg. En van die mensen heeft bijna niemand het overleefd omdat ze zich dood moesten werken? Ja, omdat ze, ja en omdat dat zijn uit 1942... nou ja, tussen 1942 en het eind van de oorlog... Ja. dat heeft bijna niemand overleefd. Nee. Meneer Alleman aan de telefoon. Goedenacht. Uh, goedenavond. Of uh, goedenacht. Sorry. Maakt niks uit. Wat, wat, wat, wat is uw vraag of uw verhaal? Uh, ik, ik, ik heb een vraag uh, betreffende een boek ooit geschreven... door meneer Doerlacher... Uh -huh. Uh, genaamd uh, sterren, uh, Strepen naar de hemel. Mm -hmm. Sorry. En ik vraag me af wat uh, de waarheidsgehaald uh, uh, van dat boek is. Nou, die is, die is hoog, denk ik. Uh, uh, kijk, de Lacher beschrijft daar zijn... Deels schrijft hij daar over een aantal boeken over... De Galieerde en Auschwitz. Zo is het ontstaan. Het is ontstaan uit een ja. artikel in de Gids. Daar is hij heel kritisch over. Daarom heet het ook Streep aan de Hemel. Hè. Dat zijn de vliegtuigen die hij ziet overkomen. En dan denkt hij, hebben ze ons vergeten hier boven. Ja. Hij was daar heel, uh, heel bitter over. Um, ik heb hem naar aanleiding... Toen ik student was, heb ik hem naar aanleiding van dat boek bezocht. Uh, omdat ik daar een scriptie over schreef. En dat was wel een interessante ontmoeting. was een hele imposante man. En, en toen zei ik tegen hem... Ja, maar meneer Dörlacher het kan toch niet dat mensen als Churchill of Roosevelt... wat toch ook wel hoogstaande mensen waren... dat die wisten wat er met de Joden gebeurde... en dat die toch dachten van, nou ja, dat is ons probleem niet. Dat kan toch niet. En toen liet hij even stil stilte vallen en toen zei hij... ik hoor het al, u bent een optimistisch jong mens. Hmm. Um, dat was hij niet. Hij zag dat heel somber. In. Hoe oud was hij toen? Um, hij was achter in de 50, denk hmm. ik. Maar hij is ook niet erg oud geworden... Um, nee, kijk, Streep aan de Hemel is een, is, een, is een hartverscheurend boek, vind ik. Ik vind dat iedereen Durlacher moet lezen. Uh, wat heeft zijn eigen herinneringen, is hij altijd ongelooflijk bijna obsessief accuraat geweest. Durlacher was ontzettend bang voor holocaustontkenners. En die dacht, als ik iets opschrijf wat niet blijkt te kloppen, dan gaan mensen daar dus direct misbruik van maken. Dus hij wilde alles, alles wilde die... Verifiëren aan de hand van foto's en eigen onderzoek enzovoort. Ja. Uh, enzovoort. En uh, ik moet zeggen, ik, ik, het is uh, naast Primo Levi wel een van de meest indrukwekkende auteurs wat betreft kampherinneringen. Wat maakte dat zo indrukwekkend? Nee, nee, nee, nee, uh, maar ik wil dat toch even weten, meneer Alleman. Wat, wat maakte dat extra uh, indrukwekkend? Nou, omdat hij, hij doet hetzelfde wat Primo Levi doet. Ja, dat is een, een Italiaanse uh, Auschwitz-overlevende. Namelijk, hij weet heel goed terug te gaan... naar de grijsheid van het bestaan in het kamp. Hij zei ook altijd, heel veel kampherinneringen die hebben later emotie toegevoegd. Maar die emotie voelde je in Auschwitz niet. Dat kon je je helemaal niet veroorloven. Hij heeft zelfs eens tegen adi van Dis gezegd... een vreselijke vraag. Hij heeft gezegd, wij zijn tot beesten gemaakt... En beesten die voelen geen emoties, die voelen geen solidariteit... die proberen alleen maar te overleven. En hij zei, dat was de ervaring van Auschwitz. En als mensen daar later over schrijven... zijn ze geneigd om daar allerlei boosheid en verontwaardiging... en solidariteit en allerlei verheven gevoelens aan toe te voegen... die er toen helemaal niet bestonden. En dat maakt, dat maakt zijn werk en dat van Levy heel erg aangrijpend. Ook heel somberstemmend, maar ook heel aangrijpend. Hm. Meneer Alleman, u wilde ook iets zeggen. Maar mag ik nog eventjes onderbreken? want uh, de getuigenissen van Primo Levi die uh, staat uh, hoog in mijn uh, boekenkast uh, mm -hmm. uh, maar uh, wat is de, het waardes gehalte van uh, strepen aan de hemel hebben de U zegt van in, in, in hoeverre hebben de geallieerden inderdaad uh, zeg maar de, uh, de, de Jood laten stikken? Om maar oneerbiedig te zeggen. Ja. Ja. Um, ja. ja, historici die antwoorden altijd op een interessante vraag... dat het ingewikkeld is. Uh, maar dit is ook wel ingewikkeld... Ja, als, je, als je nu gaat kijken wat er, bij, wat er in Londen en in Washington allemaal aan informatie binnenkomt... dan is dat zeker tegen 1944 is dat heel compleet. Uh, dus, dan, dus dan is er heel erg veel uh, bekend. En dat groeit langzamerhand. Uh, dus mensen die dat goed bijhielden en daarin geïnteresseerd waren... die hadden op een gegeven moment een tamelijk accuraat beeld van de holocaust. In de loop van 1943 en zeker 1944. Tegelijkertijd zie je dat er ook altijd sceptisch blijft. Er, blijft altijd mensen, er blijven altijd mensen die dat allemaal maar half geloven. En daarbij komt... Het... Sceptisch is een statement. Wat zegt u? Sceptisch is een statement in dit geval. Ja, er is, er is dus ongeloof, maar... Het, wat het allemaal heel erg lastig maakt... is dat de geallieerden die willen ook eigenlijk weinig aandacht besteden aan uh, de holocaust. Uh, die vinden dat slechte propaganda... omdat ze heel erg bang zijn voor het antisemitisme in eigen, uh, in eigen gelederen. Dus er zijn ook redenen om daar niet te veel aandacht aan te besteden. Dus het is een heel ingewikkelde gehaktbal van van een soort onwil en ook wel uh, uh, sceptisch... en uh, er moet een oorlog gewonnen worden. En dat, is, dat is nog niet zo eenvoudig, tot één oordeel samen te ballen. Maar hadden ze kunnen bombarderen en hebben ze het niet gedaan? Uh, ja, ze, ze hadden zeker kunnen bombarderen. De geallierden hebben toen gezegd dat kan niet... want de actieradius is onvoldoende, dat is onwaard. Uh, maar er zijn wel historici die zeggen... de reden dat ze dat niet wilden... is omdat ze helemaal zo'n kamp niet zo precies konden raken. Hè, zoals iemand heeft geschreven, de, de, ze konden eigenlijk niks raken wat erg veel kleiner was dan een stad. Nou, uh, ze hebben Dresden wel uh, compleet... Uh, maar dat de, ja, is een stad. Inderdaad. Ja, maar uh, dat, is, dat, is ook een, dat is ook een hele stad. Dus het idee van dat je een soort precisiebommen de mensen kunnen uitvoeren, dat, dat wekt ook al een soort weerstand. Meneer Alleman, ik dank u wel, want het programma zit erop. Oké, okay, nou, de Muffel en Ja, u ook. <laughs> dank u wel voor het bellen. Bye. Dag. Ja, ik ga even vertellen wat wij morgen gaan doen. Dan gaat Frank du praten met Ronald Prins... van het ICT-beveiligingsbedrijf Foxit. Maandag, 28 januari, is de Europese dag van de privacy. Foxit beveiligt een aanzienlijk deel van de Nederlandse staatsgeheimen. En ze zijn expert op het gebied van computercriminaliteit. Nou, dat dus morgen. Bart van de Boom, bedankt. Het is uh, een indrukwekkend boek. Wij weten niets van hun lot. Ik kan iedereen aanraden om dat boek te gaan lezen. Dank. Dat wou ik nog even zeggen. Dat meen ik oprecht. Echt, dat meen trouwens altijd wat ik zeg. Altijd, maar dit, dit is zeker de moeite waard. Uh, zometeen hier op de zender Astrid de Jong. Het programma uh, heet Nacht tussen. En uh, de omroep is Max. En uh, dat wordt een leuke nacht, denk ik. Nou, nogmaals bedankt. Uh, u allemaal bedankt voor het reageren, voor het bellen, mailen, twitteren. Uh, en tot de volgende keer.